Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Verzekeraars hebben vorig jaar heel vaak de portemonnee moeten trekken. Ze keerden een recordbedrag van bijna 900 miljoen euro uit... aan mensen die schade hadden door extreem weer. Nog nooit ging er zoveel kapot door bijvoorbeeld bliksem, hagel en stormen. Nou, het zijn vooral de stormen door de jaren heen. En deels is dat natuurlijk normaal in ons klimaat. Maar we zien ook hevige regenval in de zomers met name. Hagelbuien die veel schade kunnen veroorzaken... En dat opgeteld geeft toch een ander weerbeeld zo door de jaren heen. Ja, al kun je zelf ook wel iets doen volgens de verzekeraars. Mensen kunnen op tijd zorgen dat spullen worden vastgezet, dat de ramen dicht gaan, dat de auto's worden verplaatst. En dat je dus zorgt dat bijvoorbeeld schade door bomen kan worden verminderd. Het is vanochtend opvallend druk op snelwegen in het hele land. Bij de ANWB weten ze waar het aan ligt. Omdat de centrale bediening van de spitstroken in de storing is. De spitstroken kunnen dus niet open. Dat zorgt onder andere voor viel op de A1. De Rijkswaterstaat zegt dat ze werken aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren, dat is niet duidelijk. Joran van der Sloot wordt door Peru tijdelijk uitgeleverd aan Amerika. Je kunt hem kennen van de verdwijningszaak van Natalie Holloway. Zij verdween jaren geleden tijdens een vakantie op Aruba... en werd voor het laatst met Joran gezien. Van der Sloot wordt nu verdacht van fraude en afpersing, vertelt correspondent Simone Tukker. In 2010, dat was vlak voordat hij naar Peru vertrok, nam hij namelijk 25.000 dollar in contanten aan van de familie Holloway. En hij beloofde om in ruil voor dat bedrag ja, de nabestaanden naar haar lichaam te leiden. Uiteindelijk bleek daar niets van waar en was het vooral een manier om de familie een hoop geld af te troggelen. Van der Sloot zit nu dus in Amerika, moet nu dus in Amerika voor de rechter komen. Uiteindelijk gaat hij weer terug naar Peru... waar hij al jaren in de cel zit voor de moord op een Peruaanse studenten. En het weer nog, een grijze dag met af en toe een buitje... maar ook opklaringen met ruimte voor de zon. Vanmiddag in het midden en zuiden wel weer kans op pittige buien... met mogelijk onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland was hinder door een landelijke spitstoring. Die lijkt nu achter de rug te zijn, maar er is nog best wel veel vertraging. Er staat bij elkaar 90 kilometer fin in de regio. Het is langzaam rijden op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Amersfoort-West en Hilversum-Noord heb je een kwartier op onthoud. 40 minuten extra op de A7 Hoorn richting Zaanstad... tussen Afwitte Averhoorn en Weide -Wormer. De rijdt langzaam over 16 kilometer. Kwam vooral door de afsluiting van de spitsrook daar. Ook op de A9 extra oponthoud nog van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en de Rotterpolderplein... 8 kilometer met een klein half uur vertraging. Daar is de spitsrook nog eventjes dicht, maar die komt zo weer vrij. Op de N242 Middenmeer richting Alkmaar... daar heb je zo'n 10 minuten vertraging.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 to us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 The King Need a holiday, far away from each other. Ooh, it's hard for me to say I'm sorry. dream, but light calls it a lie, and all the sinners, saints, and winners, just wink and walk on by. All night, all night. A brando's in the forest, and Nancy's in the flood, the black swan makes it a pirouette, the guards cry from above, and all the rain.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 Ik I'll The moment is now about to decide En de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De winst van ING is in het eerste kwartaal fors hoger uitgevallen... dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. werd bijna vier keer zoveel winst gemaakt, 1,6 miljard euro. Net als andere banken profiteert ING van de marges op de rentetarieven. Joran van der Sloot wordt door Peru tijdelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij wordt daar verdacht van fraude en afpersing rond de verdwijning van Natalie Holloway. In Peru zit van der Sloot een celstraf uit van 28 jaar voor de moord op Stefanie Flores. Na Transavia moet ook KLM deze zomer vluchten schrappen. Het gaat om vluchten binnen Europa van KLM Cityhopper zijn problemen met nieuwe toestellen. Het weer, vanochtend regen, vanmiddag af en toe zon. In het midden en zuiden pittige buien, soms met onweer. En het wordt 14 tot 18 graden.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 I don't know. Geen stress, lil mama, I look after you, yo, yo, yo, yo. and they know Volop in the picture of ik lay low. Ik ben af en toe een hato Ik ben op licht, ik ben op nubi, ik ben op fuego Je kan me vinden in een magazine Oftewel, ik zit er lekker in Ik ga naar Antwerpen en ik ga naar Mechelen Ik heb principes, kan niet voor een prikje zetten. Ik heb mijn waarde ik ken mijn waarde, ik hou mijn cool, ik weet die mensen kijken naar me. Shout naar mijn dame, Schouder naar de vader. Die is mijn boys weten zonder spaarten bij geen zaken. En daarna weer die kampioenen dingen keer, ik pak ze aan. Moes weer flint, zo van dag dus te dan. Twintig jaar in deze olle, Dan mijn achterbank. In een vele laat je weten dat het anders kan. Ik kan ze niet lachen. Nog een rondje, ik lach. Half vol of half vast Lee, het doe je na na na na. Ik kan ze niet lachen.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 licht als een kermis. We dragen kleding van verschillende ontwerpers. Ik heb mijn money op de bank als reserves. Ik heb mijn artie op de straat als ze zwerven. Whoah. Fuck het is mijn nieuwere mee. mijn matties noemen mijn denna, mijn neefjes, noemen mijn peest. Soms zitten tegen dat geeft niet. Die blessing stellen we delen. En dat zat vast als de AB, de HVB of de P, pak dat ding op de stoep. Al door als het moet. Ik heb mijn eerste tiens gestuurd voor de toets. Je bent al jaren niet meer gaande bro. Ik denk dat je roest. Was even lekker maar ben terug en laat je zien hoe het moet. Aladé, glad tussen harde slee. Of ik laat mijn baas staan, vies als Mohammedé. Blijf gaan, bro, en dat is zolang ik leef. Tot ik niet meer opsta, Libi me een Pas maar toe, mijn dag gaat goed. Drank je, je, je toe, dans je toe. raad je toe, lach je toe. Geen stress, leel mama, I look after you. Ik kan ze nee ik Nog een rondje, ik lach. Hou vol of hou vast. leef, het doe je na, na, na, na. Ik kan ze en ik want je eeuw klaar half vol en dan vast Leef en doe je na, na, na, na Doe, doe, doe, doe do.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 Da <laughs> Ja, dan kun je naar de vloer, de dansen. En je bitch die geeft de acte croissants Of je ziet me op de crème, met leven, de gros pom bij de La Douree voor croissants Heel de outfit Ars of Laurent. Hoe dan ook, het is dus altijd makant Dan ben ik hier geweest, heb ik daar gestaan. Liggen stapel pap in mijn hand. Ik, ik ben in een heel gek hotel, er is een pool on the roof. Heb je bitch gespeeld met wat balls, Dat bedoel ik geen jeu de boels. new tits brand new tits, maar nog steeds hetzelfde humor Ze wil gastenlijst, maar ze wordt geloosd op precies dezelfde turf. Ja, yeah, bom voyage, bom voyage. Hoe ze geurt spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage. En kom ze met een glaasje. Bom voyage, bom voyage. Hoe ze geurt spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage. Ze komt bied ze met een glas. Yo, Elo ik kom zeg het kom. was het kom, buck het komt, Doe het, kom, doe het, kom twerk. Elo Shari, kom, breng kom, geef het, kom. Bits mijn Rihanna, kom, work, <kad Maggie> <Tiptacht> work, work. Oh, Elo Shari, kom, zak het kom. was het kom, buck het, kom, doe het, kom, doe het, kom twerk. Elo Shari, kom, breng het, kom, geef het, kom, bits mijn Rihanna, kom work. Work, work, work, vrijdagavond, champagne. Nieuwe bitch, nieuwe tanden. En doe mijn dansje in mijn hotel, tabelandje. Morgenochtend, late check-out, sugarantje. Twee kilosanches, vrijdagavond. In de club en ik ben super wavy. Toen mijn dansje top, toen mijn dansje. Elke vrijdagavond super episch. Toen mijn dansje top, toen mijn dansje. En altijd een groep met single ladies. Toen mijn dansje top, toen mijn dansje. Ik Nieuwe bitch. Uh, ja. Nieuwe tanden. Ja, bom voyage, bon voyage, hoe ze groeit, spionage Ze heeft nieuwe tatoeage en kom biedt ze met een glaasje Bom voyage, bon voyage, hoe ze groeit, spionage Ze heeft nieuwe tatoeage ze kom biedt ze met een glaasje Yo, elo shari, kom, saga, kom, was het kom het, kom, druk het kom, doe het kom, twerk oh, Elo shari, kom, breng het kom, geef het kom Geef het kom, my dan kom, work, work, work Oh, elo shari, kom, saga, kom, was het kom ik los, het al gezegd, ik heb ik work, work, work ZFM, ZFM. Does it mean without your love? Well, if I could try